een Klomp met het NOS-journaal. De wintersmiddag om het leven kwamen bij een lawine in de Oostenrijkse Alpen... hebben waarschuwingen voor het verhoogde lawinegevaar genegeerd. Dat zeggen de politie en de bergwacht van de deelstaat Tirol. De Tsjechische skiers waren met gidsen in het Wattentale litsum in de buurt van Innsbruck, toen ze bedolven raakten onder de sneeuw. Vijf van hen kwamen om het leven, twee mensen raakten gewond... en tien kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Ook de twee gidsen hebben de lawine overleefd. Wanneer ze kunnen worden gehoord is nog niet duidelijk. De berichten over het plan van Cool Investments om V&D over te nemen... zijn nu ook officieel bevestigd door de curatoren. De komende week zou de zaak moeten worden afgerond. De onderhandelingen kunnen nog stuk lopen op twee onderdelen. De financiering en de medewerking van de vastgoedeigenaren. Als het moederbedrijf van onder meer Coolcat en MS-mode de nieuwe eigenaar wordt... dan blijft het warenhuis VND heten. In het vliegtuig dat vorig weekend in Somalië landde met een groot gat in de romp is inderdaad een bom afgegaan. Eén passagier kwam om het leven. De minister van transport van Somalië zei dat de bom bedoeld was om iedereen aan boord te doden. Volgens hem zat de terreurbeweging Al-Shabaab achter de aanslag. Naar aanleiding van de bewakingsbeelden van het vliegveld zijn zes mensen opgepakt. In de historische binnenstad van Elburg woedt een grote uitslaande brand. De brand brak uit in een pand van het leger des Hels. De brandweer is groot uitgerukt naar de Gelderse vestingstad... en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen panden. In de Eerdivisie heeft ADO Den Haag gelijk gespeeld tegen Roda JC. In Den Haag werd het 2-2. ADO kwam twee keer tot voorsprong... maar zowel voor de rust als in de tweede helft maakte Roda die achterstand goed. Het weer dan, vanavond is het nog droog, maar het waait stevig. De komende nacht en morgen vroeg gaat het weer even regenen. Daarna is het bewolkt met zon en af en toe een bui. Bij een stevige wind is het morgen een graad of 10. Dit was. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk. Ladies and het beste van dance en R&B in de mix. De mix, de FM's Nightwalk. Presentatie radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. Show facts en uur mixen. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. DJ FM. The weekend party. The weekend party is now. now. now.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 Mario Zandvoort zaterdagavond op ZFV. the line. Cause I ain't got no time to wait. I got a plane to catch and I hope it don't crash. Cause I'm trying to see my holiday. And you're looking like you're all well dressed up with no place to go. So if you don't mind the baby, let's roll. Know a pretty place where the drinks are cold. And the DJ keeps spinning on overload. So pack all your bags and tell all your friends. They can come to them my Mercedes Benz. No space left, they can call a cab. And we can all meet up at the Wonder Lab. Tell the sucker at the door that y'all know me. And tonight y'all run with the VIP. And y'all already know that the drinks are free. Cause I already said it's all drinks on me. Life is like a freeway Hey DJ help me out I put my song on replay We can save the drama For the Mondays Can't you see I'm busy Feeling love. Wait, I got a plane to catch and a new shirt to match. Maybe I don't want to be late. I'm looking like a smooth pimp in my brand new shoes. Mama told me, boy, don't go, act to fool. Oh, I'ma have to send your ass back to school. But when I heard that, it was after Think school. Thank God it's Friday night. Life is like a freeway. Hey, DJ, help me out. I put my song on replay. We can save the drama for the Mondays. Can't you see I'm busy filming? Hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Een wandeling over het strand, door de duinen, in het centrum van Zandvoort. Natuurlijk het beste van dance, RB en een beetje pop. Tussendoor. Het laatste show is de party op de tiende boven beste platen van het dansvoet. En straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En in het derde uurtje gaan we naar Italië met DJ Cavascelli, Met het beste van de clubs uit Italië. Als opening hoor je trouwens uh, Culprits en Eugene met de. Uh, Domino Onderweg zometeen. Nieuwe muziek van Ali Bey. Marissi Roberto San Sixto. featuring Roots Kaliksta met Phoenix. There's nothing to say. There's nowhere to go. I don't wanna stay. I just wanna run away. Veins. I don't wanna fall never see that again. I'm ready to fly, this is so insane. I'm never this room, through my veins. I don't wanna fall and never see that again I'm ready to fly. This is so insane Zandvoort! Zandvoort. I'm not scared of what is coming next, or scared of having nothing left.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 Alleen een klein beetje geluk. Je kon me vinden op het plein met de koningsketting om mijn nek. Zo van blink blink. Ik had de meisje aan mijn zij en de naam was je leraar als ze de hing hing. Ik had geen werk, maar ik pakte medailles. Van helemaal niks maakte ik opeens alles. Wiet en assen gingen naar voorbijgangers. Kook en pellen rechtstreeks naar de gabbers. Hadden honger als ze Met De jongens van de straat, als we gingen stappen, stonden golven per raad. Sommige van deze jongens waren dan bewapend. Even keer de moe en ze lieten je slapen.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 was muziek van Ali B. Het een klein beetje geluk daarin samen met Sevin, Elias en Boef. En muziek van Adele. Met de opvolger van Hello, het was All I Ask. Ik heb nog even een beetje shownieuws voor je. Hollywood sterren en Leonardo DiCaprio... die mochten afgelopen donderdag op bezoek... bij eh, niemand binnen dan de paus in het Vaticaan. Leonardo en paus Franciscus... Eh, spraken met elkaar over de gevolgen van eh, klimaatverandering. Leonardo was niet alleen maar een Vaticaanstad, eh, naar Vaticaanstad... naar Vaticaanstad Vaticaan zat niet in zijn eentje. Zijn vader George was, ook, uh, was er ook... En de, de Revenant acteur zet zich al enige tijd in voor het milieu... maar dat wist je waarschijnlijk al... Hij heeft zelfs zijn eigen stichting, de Leonardo DiCaprio Foundation. En hij heeft miljoenen dollars gedoneerd aan goede doelen. En uh, dat is dus een van de redenen dat hij natuurlijk even met de pauze mag babbelen... over hoe het ruilt en zeilt in, uh, in het leven van de klimaatverandering. Dus uh, misschien krijgen we binnenkort meer over door. Zo, een beetje plaatgeblek. Het is weer tijd voor muziek, zometeen, meteen D&T en Storen Oliver Maar nu is Mike Marco en Casey Light met Daylight. dus met The Right Song. Nee, die samen met, uh, deden hun samen met uh, Natalie de Rose En daarvoor hoorden je Mike Mago en Casey Leijs met Daylight. Het is even tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 30 januari 2016. En zo zal het beginnen we eerst met Brainwash in de in Amsterdam. Voor 11 uur ben je welkom. Het duurt tot 5 uur in de ochtend en uh, iedereen is 16 euro. Voor meer informatie checken op de website escape.nl met natuurlijk onze eigen zandvers, Raimundo. En vanavond doet hij het samen met NOC, Dennis Quinn. En de MC is Janto. Dat is vanavond in The Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje, Brainwash. En vanavond in Ape Club and Lounge in Amsterdam XO. Begin om elf uur, doet het uur in de ochtend. De interesse, 15 euro. Met onder andere Duran, Life of White, Web, Ordino, Moreno... Joshua Roach, Luquim en Danny Dupp. En de MC is Kid dat is allemaal vanavond in Ape Club en Lounge vanaf 11 uur... XO... en vanavond in Air en van het wekelijkse feestje... nee, niet het wekelijkse feestje, maar... in ieder geval het feestje TikTok. Tak. begin om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend... en voor meer informatie checken we de website... Air.nl met onder andere Atje... Live, Audien, Flava... de Moor, Rainer Brugs... en Washington en in Area 2... CMCs, Daboots... Camorai en Sin City Status... en in Area 3... Patchwork, Work, uit België... Barenskat en Tima. Dat is allemaal. Vanavond in Club Air in Amsterdam. Het feestje TikTok Klapt. En vanavond in de Heineken Musical. De Place to Be, als je houdt voor het stevige gewerkt. Ik uh, ben ook aanwezig. Niet dat ik van de muziek hou, maar ik moet aanwezig zijn. Vanavond de uh, Exclusive B -front. Begint op 10 uur. En dit duurt tot uh, 7 uur morgenochtend. Dus ik ben tot 7 uur ben ik daar uh, al daar te plaatsen in de Heineken Musical. En voor meer informatie, check even. Uh, Q-dance.com met onder andere B-Front, B-Sides, DJ Luna en Jones. En B-Front, Adaro, Digital Punk en Alpha. En uh, Zeny, Dunkerroller en The Pitcher. En nog veel meer. Ook trouwens uh, Nosferatu als je daarvan houdt. We zijn er allemaal vanavond in de heilige musical met exclusive B-Front. En vanavond in de box, ook in Amsterdam, Obsessions begint op 10 uur. Interest 15 uur met onder andere Jaw, First Man, Gio, Childplay, Biggie... D-Rashid, Iran, Michael Mendoza, Bad Guys, Good Grip, Brian Chandro... Brian Chandro en Santos moet ik zeggen. Kimberly Ramirez en nog veel meer. Dat allemaal vanavond in de box, het feestje, Obsessions... En vanavond in Haarlem, ik heb weer twee flyers gekregen. Ik heb er één uitgekozen met mijn ogen dicht. Dat is Shake and Bake. Het begint rond de klok van middernacht, duurt tot vijf in de ochtend. Of voor meer van Maat voor de Zekerheid. Even dus clubstalker.nl voor de zekerheid. Want ja, die andere is klederdracht of zo. In ieder geval dit feestje is met uh, Adiek, Kurredieren en Tony Peroni. Vanavond dus in de Stalker, Shake en Blake of, uh, of het andere feestje. Moet je maar even kijken op de website uh, clubstalker.nl. En tot zover de partyagenda voor deze zaterdag 30 januari 2015. Dan gaan we snel door met muziek. Tori, Ronnie Flex, Lil Kleine en Shaak met alleen. Je staat de hele tijd alleen. And he kept himself the problem. Ik hey, kan je geven wat je vriend niet geven kan Hey meisje, jij niks op mij Zeg me eerlijk als jij mag kiezen Zeg maar dat eerlijk, schat, je gaat je je lief Je neemt een vriend die niks kan of een echte man is de Nederlandse Justin Bieber De manier waarop jij uit je ogen kijkt Verlegen wordt, ze wordt rood op mij En al je vriendinnen die haten me En je vader die is nu boos op mij Lieve schat, ik mag niet uit wat ze vinden van me Lieve schat, ik mag niet uit wat ze vinden van je Echt fok wat je hoort en fok wat je dacht Lieve schat, leef je uit en neem wat drinken van me je staat de hele tijd alleen. Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort... Het was nieuwe muziek van Junior J met Keep It Coming. En daarvoor hoor je Lost Kings met uh, You. Dat was er samen met uh, Kathleen Tarver. Die is even tijd voor de 10 boven beste platen voor de dansvoet. Deze week op 10. Oumet Oscar met Wake Up the Sun. Deze week op 9. Gerson Jackson met Take It Easy. En op 8. Kino Silva met Pump Up the Jam. Op 7. Afro Jack and Hardwell met Hollywood. En deze week op 6. Luca de Bonaire. Met Keep This Party. Op 5. Riton en Kalo. Met Rinse and Repeat. En op 4. Me en My Toothbrush met Goldmember. Op 3 deze week Nora Pugh Morning Dew. En op 2, DJ Leroy met I Get Deep. En deze week op 1 in de tien plaatsen van de dagzoek. te samen met Oliver Hounders met Waiting. En die hoor je nu hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. Yeah. I love you, Man and he uh, became a he became a living a living soul, you know. So so soul music is of that spirit. In other words, although we don't sing, we soul singers, We don't sing about uh, the coming or the good news uh, what is to be, to hear and, and there and then, great by and by. We don't sing about that. We thing about things that's uh, relevant to us on this on this planet Human beings dealing with everyday problems. That's the closest I could describe soul to me. In other words, we're not preaching the good news. We're talking about what's happening. Dat was Chatterbox met Hassel. En daarvoor de Tim Richards met Soul Music, de Terrence Parker remix. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen DJ Mousen met zijn Global House vibes En straks vanaf 11 uur gaan we naar Italië met het beste van de clubs. Uit Italië met DJ Kelly. Ze zeggen, blijf gewoon luisteren. Ik heb nog een paar stuursmuzieken te gaan. Misschien nog bij Digital Enemy, maar in ieder geval nu eerst... Jay Cosmic en uh, Dolora met Have It All. En ik zeg tot zometeen, na de break... You